onze vader willen. Dan zeggen we ook, Uw koninkrijk komen. u wil geschieden. De vorigheid natuurlijk ook. Een grote naam. De tijd tussen Bazuinendag en uh, Yom Kippur Grote Verzoendag worden ook wel de ontzagwekkende dagen genoemd. Days of all. Tijdens deze dagen kunnen we ons dan, ja, een beetje ons vermoedigen, of een beetje, maar dan kunnen we tot keer komen, erover nadenken en als u dan de profeet Joel leest, dan lees ik u voor uit Joël, die helpt ons daarbij. Joel 2 vers 1, en ik hoop dat u de Bijbel ook bij u heeft, dus u leest eerst even al uit Joel, maar dan eigenlijk vooral op u die, die makkelijk. ik heb geen powerpoint. Hopelijk is dit power genoeg die ik u breng, althans het woord van God. Joël 2 vers 1 staat laatst. Ram. Zorn, op Sion en maak alarm op mijn heilige berg, Door alle inwoners des lands zitteren want de dag van Jahweh komt, hij is nabij. Maar ook nu nog luidt het woord van Jahweh, bekeert u me tot mij met uw ganse hart en met vasten en met geween en met rouwklag. Scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot Jahweh, uw God, want genade en maar is hij. Langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbende over alle onheil. En hier komen we nog over de in deze studie: dat hij gaat en warmhartig en langmoedig en goede dieren. Dieren en eigenlijk een mooi woord, aan Nederlands woord. Hij diert in goedheid. heel ja, Erg goed. En dan gaan we, had de tekst verder in Joel 2. Wie weet of hij zich niet wendt en berouw heeft, en zegen acht dat het zich laat overblijven tot een spijsoffer en een plengoffer voor jouw uw god. Blaas was een op Sion, heilig en vasten, roep een plechtige samenkomst aan, dat nu al voor ons geleden Een tijd om een kering te doen. Wij moeten omkeren, ons bekeren van onze zonden bewegen. En sommige mensen zeggen van, nou, ik ben 20 jaar geleden bekeerd, ik ben 10 jaar geleden bekeerd of 40 jaar geleden bekeerd. Nee, het moment is nu. De Bekering is een levenslang proces. Het is niet één keer ben ik bekeerd. Nee, elke dag moeten we ons bekeren. Maar die dagen vlak voor het uh, Lofuttefeest, want daar hadden we het over, kunnen we ons ook verheugen. We kunnen uitzien naar die geweldige toekomst die de Almachtige voor een ieder zal bereiken. Ieder zal uiteindelijk heil en redding aangeboden worden. Dus ook alle ellende in de wereld gemeen. Een van de 65 miljoen vluchtelingen op dit moment. daarom gaan we vandaag die. Uh, Fantastische messiaanse profetieën uit Jezaja bestuderen, ten einde ons te verheugen in die toekomst in de najaarfeest. daarna uit te zien. Twee vliegen in één klap, zou je het kunnen noemen: Bijbelstudie uit Jezaja. Maar ook tegelijk de stelling uit de Bijbel halen dat aan, aan ieder het Heil of redding aangeboden zal worden. Aan ieder mens die ooit geleefd heeft en nog geboren zal worden. Als gemeente, elk mens is een kind van God. En hij heeft geen aanzien des persoons. Ik, ik moet u zeggen, ik ken geen andere godsdiensten of nominaties, of dat nou Rood-Katholiek is, protestantisme, Rood je je leren dat het heil aan alle mensen zal aangeboden Dat is uniek. Dat staat wel gewoon in mijn bijbel. we zien. Godsfeesten, je gaat onderhouden, en de betekenis daarvan inzien. wordt het steeds duidelijker. In het begin snap je dat misschien nog niet zo. Maar als je het gaat doen, moet het duidelijk wat de betekenis daarvan is. ze alle uitzien met de redding van vandaag zien. We veel uit het Oude Testament, en wat mensen zeggen dat het daarom gaat over die strenge, die strenge god. Daar gaan we zien gemeen, dat het daar over die liefhebbende vader gaat. Kinderen omkijken. Dan is Jezaja, het boek bij uitstek zou uitzien na deze jaar, najaarsfeesten om hier een studie aan te laten. Ik heb al eens een keer ja, eens een studie gegeven over vier thema's die ik in dat boek Jezaja tegenkwam. Misschien kan ik die even aanstippen voordat ik het feit van het begin, wat, wat ik vandaag over zal hebben hier. En ledigheid. Kijk, weet niet, maar die heb ik eruit. Vier thema's uit het boek van Jezaja zouden kunnen zijn, zonder wordt altijd bestraft op een thema. Juda en Israël zullen weggevoerd worden, dat is wel een eigen schuld het lijkt hard, maar als je overvloed rijkdom een macht aangeboden krijgt en een prachtig gaat, zoals God het omschrijft, dat je nog bij denk ik wel, en je verkwanselt deze dan, omdat je de ware godsdienst inruist, de reinendste godsdienst, dat Israël deed, zoals de volk om je heen. Ja, daar het Dan haal je de rampspoed over je heen en je zaad je maar waarschuwen. En onder is het nog een tijdje goed, maar Manasse, ongelooflijk een zoon. Die stiano, dat is waar. Dat is nogal liefst. Dat zo fout gaan, hoewel die ga schrijft uiteindelijk ook een keer er weer aan. Goed, punt 1 dus, thema 1 wat ik toen eens dus aangehaald. Bijzonder wordt altijd bestraft. Juda en Israël zullen weggevoerd worden. Dat kunnen we lezen even in Isaiah 2, als u dan toch daar bent. Isaiah 2 staat, En nu zal ik mijn beminde een lied mijn liefsten zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die ontruimd en voor stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in de zelfs midden een toren gebouwd, En ook een wijnbak erin uitgehouden. En hij heeft verwacht dat hij goede vruchten zou voortbrengen, Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Zo gaat het verder. En we weten dat God natuurlijk dat gedaan heeft voor Jeruzalem, althans voor Israël. En dan staat er in vers 7. Want de wijngaard van de Heer, de Heerschade is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn een plant, zijn een verlustiging. Hij heeft verwacht naar recht, maar ziet het is schurftijd. Naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreven. En Israël is weggevoerd, gemeente. In 721 voor Christus is het 10 weggevoerd. De 140 jaar later zijn ook Juda en de andere twee stappen weggevoerd. Een tragiek. Maar, thema 2, gevangenschap, wegzending, verstrooiing, bestraffing. Dat is bij God nooit het einde van het verhaal. Nooit. God wil dat alle volken toch weer in een goede relatie met hem komen. Dat zijn natuurlijk wel zijn kinderen. Dus gaat God deze relatie herstellen. Dat is punt 1, 2, Thema 2. God gaat deze relatie herstellen met alle mensen en volken. U en ik, gemeente, kunnen niks herstellen. Wij kunnen het niet. Dus je hoeft jezelf niet op de borst te slaan. Elke actie, gemeente, komt voor ons te maken. We lezen in Jezaja 25, of die dat ook al was. Je zei 25 vers 6, dat en de heren de heerschade zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van Rijn en Mijn, van vet volmerks, van vetvolmergs, van rijne wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden en het bewindsel is aangezichts van alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmee alle natieën bedekt zijn. En hij zal de dood verslinden tot overwinning. Aha, en de Heer Heer al de tranen van alle aangezichten afwissen en die zal de smaadheid zijn volks van de ganse aarde wegnemen. De Heer heeft het gesproken. En dan zal de dienaar dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heer, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijven in zijn zaligheid. En dat, gemeente, kunnen wij nu al als eerstelingen doen, want wij zijn de eerstelingen. Wat het al gereken. Dus thema 2, gevangenschap, verstrooiing, bestraffing, is nooit het einde van het verhaal bij God. Nou, thema 3, een ander thema van God is dat, of van Jezai, is dat God een dienstknecht zou verwekken om zijn volk te verlossen. En deze dienstknecht zou degene worden die wij kennen onder de naam van Yeshua, de Messias, de zoon van de Allerhoogste. Thema 3, de Almachtige Zendt een de psalmist zegt gewoon op psalm 110, mijn zoon, zei hij, ik heb u even verwerkt. En de almachtig is daar zeer duidelijk over. Isaiah 42, want dat was u toch al. van 1 tot 7, mijn, zie mijn knecht, die u ondersteunt, mijn uitverkoren, in die mijn zielen welwaar heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd en hij zal tot de volk en het recht nu uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen, het drie. riet. Zal hij niet verbreken de uitdoven de vlaspits, zal hij niet uitplussen, naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknapt worden, totdat hij het recht op aarde zal bewerkt hebben. De kustlanden, die de aarde zullen daarna uitzien naar de onderwerp. Zo zegt God de Heer, die de hemel geschapen heeft en hem heeft uitgespannen, de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is, de geest aan hen die daarop handelen. Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen, ik zal u beschermen, ik zal u stellen tot een verbod voor het volk, tot een licht voor de heidevolken. Om blinden de ogen te openen. Gevangenen uit de kerken te leiden. Uit de gevangenissen die in de duisternis zitten. Van die Messias, eenmaal drie. Dus, hij zendt de Messias als dienstgeer, als stemmer vier. God de Vader zal een altijd durend koninkrijk vestigen onder leiding van deze dienstknecht, deze Messias, zijn Zoon, die Hij verwerkt heeft. Dat was ook een boodschap, de boodschap die Christus predikte. Christus predikte, van die boodschap predikte, aankondiging van het koninkrijk. En Hij zal heersen uh, je zei elf. wolf zal bij een lam verblijven en een bij een geiten op neerleggen, liggen. een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn en een kleine jongen zal ze draaien. Een koe en bering zullen samen leiden. prachtige tekst en kent ze. Een jongen zullen bij elkaar neerleggen en een leeuw zal strooien eten als een rump. Een zuiveling zal zich vermaken bij het hol van een adder. het nest van een gifslang van een peuter zijn hand steken. En zal nergens kwaad doen, verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zeven de dek. Op die dag zal de wortel van Isaïe zijn, die zal staan als een manier voor de volken. Na Hem zullen de Heiligen volken zijn rustplaats zal heerlijk zijn, dus thema 4, een eeuwigdurend vrede. En gemeente: positieve zaken worden door onze God veel meer benadrukt in zijn woord. Hoop en vertrouwen en glorie in de herstelde relatie met en tot God, veel meer benadrukt dan wegvoering, dan verstrooiing dan straffing. Daar ligt ook de boodschap. De nadruk op, op deze boodschap van uh, Jezai, Op hoop en vertrouwen, op glorie, op vervrederij. Vrede voor iedereen. Zo'n mooi lied, ik weet niet het kent, maar. The Beat in the Valley, voor meer, World. Prachtig, dat is prachtig, de Het ziet eruit. En dan vandaag, eindelijk het vijfde thema. Dan gaat het eigenlijk over deze drie. We houden wat aan ieder aangeboden wordt. En voor de buren nog het vierde thema. En Jezai heeft heel veel te zeggen over de mensen die nu nog niet geroepen zijn, maar later zo. Een later stadium, Gods plan blijft. En deze kansen van harte zullen aangrijpen. We hebben niet te maken, nogmaals, met een boosaardige God. Maar met een genadige God. Die wil dat alle mensen gered worden. Hij is de redder van alle mensen. Is onze God. Jaar 30. Jaar 30, verzacht 18. Daarom verlangt de Heer en hij verlangt ernaar. U genadig te zijn. En daarom zal hij zich verheffen. Om zich over u te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Welzalig, alle die op hem wachten. Kippen we even naar Jezaja 46, vers 10. Daar staat voor Ik, die van het begin de afloop gekondigd heb, van dat nog niet geschied is. Die zegt: Mijn raadsbesluit zal ontbracht worden. Ik zal al mijn welbehagen doen. Al kreeg u gemeente? Het welbehagen van God is niet de poel des vuurs. Daarom heeft hij de mensen niet geschapen. Laten we ook niet vergeten dat, zoals dit versie zegt, hij hij ook een plan hij heeft vanaf het eerste begin. Hij heeft geen plan B. Weet je haar ja, niet nodig. We beginnen vervolgens bij de afloop. Wat hij ook al zijn welbehagen zal doen. En als vertaling ik ik al mooi, ja, zijn plezier. Maar wat denkt u dat zijn pleasure is? Is dat niet zijn liefde met ons te leven? Is dat niet zijn plezier? Er zijn soms wel mensen die denken, ja die zijn nu wel. Dat God is sadistisch. Dat wat er genoegen in is zijn schrijft zonder de pijn van om in de ellende te stoppen. Dat is wat de religie is in deze wereld leren. Nu gaan we weer terug naar Jezaja 29, ook in de buurt, vers 9, waar God zegt dat Hij de ogen van velen gesloten heeft. Dus hoefden en konden de mensen dat nog niet begrijpen, toen bepaalde tijd. Hij gemeente, onze vader, ja, Hij heeft ze gesloten. En die, die zo Zijn antwoorden. Vers 9. Nee, verbaast u en wees verbaasd. Je zei, verbaas u, wees verbaasd, verblind u een wees blind. Zij zijn dronken, maar niet van mij. Zij waggelen, maar niet van bewamende de drank. Vers 10, want de Heer, Jahweh, heeft de geest van diepe slaap over u uitgestort. En hij heeft uw ogen van de profeten doorsloten en uw hoofden van de zieners onthuld. En daarom kunnen ze het niet verstaan. Zelfs als ze het met de beste wil van de wereld zouden willen. Zoals ook vers 11 laat zien. 11. Zo werd het gezicht van dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek dat men aan iemand geeft die lezen kan. Terwijl hij maar zegt: Lees dit eens? Dan antwoord hij: Ja, kan toch niet? Want het is verzegeld, het is gesloten. Of het boek dat wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan. Terwijl hij maar zegt: Lees dit eens? Ja, dan antwoordt hij: Ja, kan niet lezen. En omdat deze versen het anders zeggen, moeten we voor een beter begrip van wat hier staat, naar vers 14. Van hetzelfde hoofdstuk, vers 14. Daarom zie ik, ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid van zijn wijzen zal teniet gaan. En het verstand van zijn verstandigen zal schuilhouden. Dat komt goed, gemeentelijk. Vers 24. Ook de dwalende geest zullen inzicht kennen. En horenden zullen lering aannemen. Ga door naar Jezaaien 44, vers 17. Dat maakt duidelijk dat het aan de afgelopen jaren uiteindelijk verhinderd wordt. Juist goed begrip, uh, een juist begrip daarvan te krijgen. Dus gemeente, laten wij geen afgelopen die worden. versie Vers 7, vers eh, van Isaiah 44. En het overblijfsel bewerkt hij tot, de God, tot zijn gesneden beeld, kniel daarvoor, voor ja, belachelijk. Buigt zich aanbiddert en zegt red mij, wat gij zegt mijn God. Zij hebben geen kennis en inzicht, want hun ogen zijn dichtgestreken, zodat zij niet zien hun harten, zodat zij niet begrijpen. Maar... O, voor eeuwig veroordelen voor hetgeen die hen opzettelijk niet heeft laten begrijpen. Hij heeft zijn ogen niet gestreken. De theologie van deze wereld die zegt van wel hij wil, God zegt van wij vijf willen vers 20 vergadert u om nader te samen gij die uit de volken ontkomen zijn zij hebben geen begrip u houdt een houdt dragen en bidden tot een God die niet verlossen kan. Voor de Nina's. Weet dat de Bijbel leert dat afgelopen aan aanbidders van een God zijn die geen God is. We zijn blind. In verband wil ik u toch wel even op wijzen: dat weet u waarschijnlijk ook allemaal wel, het is toch wel even gaan horen. Dat de God van de Bijbel, de God van Abraham, niet dezelfde God is als de God van de islam. En ook niet eigenlijk de God van het christendom. Want de God van de islam, die ontkent dat je een zoon De God van het christendom. Het reguliere christendom zegt dat God uit drie personen bestaat. Een soort politisme. Ook die God dan willen wij niet vergeten. Maar hier in Nederland dan zijn we gelijk te zeggen: ah, die dingen toch allemaal dezelfde God? Nou, dus, ik denk dat het niet zo is. Maar, we zullen een beetje haar instrijken. Ik hou het ook in de schaal. Maar goed, al deze mensen, die ook de miljarden die geleefd hebben door de geschiedenis heen, uit Azië of Afrika, noem maar wat. Ja, dat heb ik dus min of meer gehoord of uitgerekend tot nu toe. Of waar dan ook vandaan, die zullen niet veroordeeld worden gemeenten tot een eeuwig oordeel vanwege het volgen van praktijk die ze eigenlijk zelf ook nooit begrepen hebben. Zo is onze God niet. Zo is hij niet. Echt niet. Jezaja 64 zegt het. Klein beetje doorskippen. Jezaja 64 vers 7 zegt... Er was niemand die uw naam aanriep, die zich bij ijverdomme om aan u vast te houden. Want gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen. En ons aan de macht onze ongerechtigheden prijsgegeven. Zo, zoek het maar uit. Maar nu heren, gij zit onze vader. Kijk eens wat hier staat. Gij zijt onze vader. Klinkt dat niet nieuwtestamentisch? Is dat niet hoopvol? Als uw kinderen tegen u zeggen, ja maar u bent toch mijn vader. Of u bent toch mijn opa. Zeggen die kindertjes, ja opa. Dan ga je door de knieën. Nee, als mens zijnde, nou ook onze vader hoor. Gij zijt onze vader, wij zijn het leem. Gij zijt onze vermeerderen, Wij allen zijn het werk van uw hand. O heren, vers 9. O vader, wees niet bovenmatig toorn En gedenk niet altoos de ongerechtigheid. Zie, als aanschouw toch. Wij allen zijn uw volk. We zijn toch allemaal uw kinderen. Ja, ja. daar heeft u alweer een antwoord op hoor in Jezaja. 25, stukje terug. Wat het antwoord daarop is. En de de der Gaanus zal op deze berg in Jezaja 25, 6... Heb ik al gelezen. Voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belege wijnen. Van mergrijke vette spijzen. Van gezuiverde belege wijnen. Nou, vette spijzen. Dat is geen reuzel hoor, gemeente. <laughs> Echt niet. Ik denk aan andere vette spijzen. Maar... En dan kun je zoveel eten als je wil. En zoveel drinken als je wil. Zonder dronken te worden. Ah, dat mag natuurlijk geen straalspartij worden. Dat <tie> is natuurlijk onzin. Dat is ongepast. Veronderstel, hè. Je ziet het voor je. Feestmaal. Je zit in een groot banket. David naast je. Waar zou je het over hebben met David als hij naast je zat? Je gaat natuurlijk niet over Batsheba beginnen. want Je gaat natuurlijk ook niet vragen af en zeggen van... Hoe zat het nou met Uria? Hoe staat we afgelopen? Je moet opletten wat je zegt natuurlijk. Ook dan moet je slim blijven. Vers 7. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle Zie omsluiert. Het, hij doet het hoor. En de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn... Zelfs als mensen verblind zijn voor die dingen die verborgen waren... ...gaat toch God die sluier verwijderen die alle naties omsluiten. En de vernietiging of de verwijdering van deze sluier zorgt ervoor... ...dat zij dan ook kunnen zien, gemeente. Wanneer weten we nog even niet. Daar zijn we nog niet aan toe. Daar komen we straks misschien. Kunnen wij het nu al zien? Kan u het nu al zien? Ja, wij kunnen toch wel wat zien? Moeten we toegeven, Ik wil niet zeggen dat u op alle vragen een antwoord heeft. U en ik... We zien al wel dat we zijn feesten moeten onderhouden. De Sabbat begint het al mee. De Sabbat onderhouden we niet op de manier zoals de gereformeerde vroeger deden. natuurlijk. Ah, ik heb niks daartegen, want het waren geweldige mensen. Maar Christus heeft het wat meer duidelijk gemaakt hoe we de Sabbat moeten onderhouden. Wij hebben natuurlijk niet op alle vragen een antwoord. Had zelfs Christus niet gemeente. Hij wist ook niet alles. Zeker niet. Hij groeit in kennis en genade. Je zei 48... Hij heeft deze woorden van God. Daarom heb ik u, daarom, Jazaja 48 vers 5. Daarom heb ik het u van ouds verkondigd. Voordat het kwam, deed ik het u horen. Omdat gij niet zoudt zeggen, mijn afgod heeft het gedaan. En mijn gesneden of gegoden beeld heeft het beschikt. Gij hebt gehoord. Gij hebt het gehoord. Aanschouw het alles. Zout gij het zelf dan niet erkennen. Van nu aan doe ik u nieuwe dingen horen. Verborgenheden die gij niet wist. Klopt. Want ze een sluier. Die sluier die was ook over ons. Ik kan wel iets zien, maar niet veel. Nu zijn zij geschapen, vers 7, en niet oudtijds. En tot op heden hebt gij er niet van gehoord, opdat gij niet zou zeggen, zie, ik heb het geweten. Vers 8, gij hebt nog gehoord, nog geweten, nog heeft zich van ouds uw oor geopend. Want ik wist dat gij zeer trouweloos zijt en een overtreder heet van de moederschoot aan. Waren wij dit allemaal niet gemeente, wij zijn geen hardbeten. Vers 9, om mijns naamswil vertraag ik mijn toren. ter Terwille van mijn lof, mijn praise, bedwing ik mij. U ten goede om u niet uit te roeien. Daarom. Gemeente, in wat we nu gelezen hebben, zegt God dat God vele dingen verborgen hield voor degene die afgoden of valse goden aanbidden. Zodat in de toekomende tijd hij hen niet zou moeten uitroeien. Daarom had hij dat verborgen. En daarom heeft God het nu, in dit tijdsbestel, ook nog niet aan een ieder duidelijk gemaakt, geopenbaard. God wist dat als ze dat wel zou doen, dan toch vele ontrouw zouden worden. En daarom is het Gods plan niet toeliet dat de overgrote meerderheid van mensen die ooit geleefd hebben, de volle waarheid zouden kunnen begrijpen. Wil niet zeggen natuurlijk dat de mensen <tie> die allemaal geleefd hebben en de Bijbel lazen, dat ze die, die Bijbel niet mochten lezen en de principes daarvan niet mochten toepassen. Want als je dat doet, dan krijg je gewoon zegeningen hoor. Als je gewoon de principes van de Bijbel onderhoudt en je doet die dingen, dat zijn gewoon wetten. Dan komen die zegeningen vanzelf. Maar in Jezaja 52, vers 10 maakt God duidelijk dat zij allen zullen zien. Jezaja 52, vers 10 zegt het heel mooi. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot. Hij heeft eventjes zijn sterkte kracht zijn spierballen laten zien voor de ogen van alle volken. En alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Dus eerst laat hij zijn arm zien en dan zijn heil. En aangezien dit verwijst naar de ogen van alle naties, dezelfde einden der aarde zoals het hier staat, zal God voorzeker ervoor zorgen dat ook allen in de gelegenheid gesteld worden datzelfde heil van onze God te krijgen. We gaan nu even een stukje terug naar Jezaja 49, vers 13. Jubelt, gij hemelen, en juicht, gij aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, want de Heer heeft zijn volk getroost. En heeft zich voor over de ellendigen ontfermd. Zie je, daar, daarna druk veel meer op. Maar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet, zegt onze vader. God vergeet het niet, gemeente. Hoewel velen het wel denken en al dus handelen. Hij vergeet zijn nakroost niet. Hij laat nooit varen de werken die zijn handen zijn begonnen. Nooit. Jezaja 55. Zegt het volgende daarover. O, alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, omdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. En gemeente, dat doen wij toch ook op het Loofhuttefeest? Is er iets mooier in het leven? Of voor mij niet. We gaan dit jaar met ons hele gezin naar Italië. <coughs> met mijn vrouw en, en, en, en, en onze zoon uit Amerika, die komt, en, en Maarten. En ik hoop dat Maurits en Julie ook komen. <laughs> dat is dus fantastisch. Ja, dat is om daar Feesten vieren in een millenniale setting, zoals ze dat dan mooi noemen. Prachtig mooi is het. Wat zegt u? Ik heb het niet goed verstaan. Na nou, Israël. Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar ja, uh, je, uh, Italië is iets goedkoper en ietsje dichterbij. Kan, uh, ga zeker nog een keer naar Israël, natuurlijk. Maar alles, alles op een tijd. Vers 3. Neig uw oren en kom tot mij. Hoort opdat u ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijzen van David. Zie, ik heb, hem ik heb hem tot de getuige voor de natie gesteld, tot een vorst en gebieder der natie. Zie, een volk dat gij niet kende, zult gij roepen. En een volk dat u niet kende, zal tot u snellen, terwille van de Heer uw God en van de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. En wat we hier lezen, gemeente, is niet een verwijzing naar heidenen... Of, of, of, ...of die, die, die, die christend worden of, of gelovig worden. Zoals de meeste commentaren geven dit aan hierover. Nee, het is David. Het gaat hier over David die een getuige voor de natie zal zijn. Het is diezelfde David waarover geprofeteerd is dat hij zal regeren over landen van Israël... ...in de toekomst, in het millennium. Daarom is deze profetie voor deze, deze toekomende tijd... ...de simpele waarheid is dat zelfs nadat Jezus voor de eerste keer kwam... Het zojuist gelezen schriftgedeelte uit vers 5 nog niet is vervuld. Want, wat staat er in vers 5? Een volk dat u niet kende zal tot u snellen. Nou, gemeente, ik ken op het ogenblik geen land. Laat staan landen die naar Yeshua toegesneld zijn om in zijn voetsporen te treden. Wat wel gebeurd is, nadat het Grieks-Romeinse christendom de staatsgodsdienst werd, dat vele gedwongen werden christenen te, worden, christenen te worden. En die deze godsdienst volgden, bijna in geen enkel geval, het ware volgeling zijn, zoals de Bijbel het beschrijft, beleden. Eigenlijk niet. Ze dus konden ze ook niet, hebben we net gelezen. Het is een heel ander christendom. Dat is het christendom van deze wereld. Een heel ander christendom dan wat de Bijbel leert. Daarom spreek ik ook liever niet over christenen. Als ze mij vragen, wat ben je? Dan zeg ik, ah, ja goed, je Weet wil je het ook niet te moeilijk maken. Maar eigenlijk, als je het echt aan mij vraagt, zeg ik, ik ben een gelovig in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat was Jezus ook. En als dat ons in verwarring zou kunnen brengen en met vragen zou kunnen achterlaten, laten we dan niet vergeten wat God in Jezaja 8,55 zegt. Hoewel we anders als God denken, wij denken menselijkerwijs. Maar wat God daar zegt, dat zijn woord niet ledig zal terugkeren. Misschien denken wij wel eens van, ja, wat doet God eigenlijk? Wat is, waar is die mee? Doet hij wel iets? Jezaja 55, vers 8, als u dat wilt opslaan. Anders lees ik het u voor, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woorden zeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daar niet wederkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en de, maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Vers 11. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En dat is God de Vader die spreekt. En dat volbrengen waartoe ik het zend. Dus gemeente, er gebeurt wel iets, ook als wij niet zien of God wat doet. Want God is goed. Dan weten we, laten we ook eens zien wat God in petto heeft voor de buitenlanders. We hebben het altijd over buitenlanders. De vreemdelingen, de heidenen, die ook de Sabbat gaan onderhouden. Moet je eens opletten, dan zou je ze wat jaloers op worden. Op de heidenen en op de buitenlanders en op de vreemdeling. Vers 3 in Jezaja 56. Laat dan de vreemdeling die zich bij de Heeren aansloot niet zeggen... ...de Heere zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmande niet zeggen... ...zie ik ben een dorpboom. Dit kan een parallelisme zijn, dus het slaat op die vorige zin. Maar het kan ook slaan op Deuteronomium 23 vers 1... ...waar het de ontmanden verboden is... Om in de gemeente van God te komen. Maar goed, dat, weet ik, dat maakt even niet uit. Vers 4. Want zo zegt de Heeren van de ontmanden. Die mijn sabbanten onderhouden. En verkiezen wat mij behaagt. Die onder Deuteronomium niet in zijn gemeente mochten komen. En vasthouden aan mijn verbond. Vers 5. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam. Die niet uitgeroeid zal worden. Zegt vers 5. ...en de vreemdelingen die zich bij de heren aansloten om hem te dienen... ...en om de naam des heren lief te hebben... ...om hem tot knechten te zijn, allen die de Sabbat onderhouden... ...zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond... hen zal ik brengen naar mijn heilige berg... ...en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis, Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel zijn op mijn altaar... ...want mijn huis zal een bedenhuis heten, gemeente. Voor wie? Voor de gereformeerden, de hervormden, de Messiaanse Joden... Wat Emmanuel al gemeente, wij zijn. Hè? Nee, er staat voor alle volken. Dus ook wij, maar voor alle volken, voor iedereen. Moet je wel de Sabbat houden. Staat erbij. Ik ben blij dat we dit nu al mogen begrijpen. En ook al kunnen doen. Vers 8. Het woord van de heren, heren, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt luidt. Ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Ziet u gemeente, we hoeven niet... In de water zitten over alle mensen die Gods woord nog niet gehoord hebben. Wel gemeente als het mensenwerk zou zijn. Maar dat is het niet, want de Almachtige zal het doen. En we hoeven niet te bissen wie het beter doet. Welke groep het beter doet, de messianen, sabbatsvier de kerk van God. Wie is doeltreffender in het verkondigen van het goede nieuws? bij de boodschap. Maar als God zegt dat zijn woord niet ledig tot hem terug zal keren. Dan rekenen dan maar op gemeente dat hij echt een werk gaat doen. Hoor. Dan gaat, hij, gaat er echt wel gebeuren. Dan gaan de krachten in het spel komen. Is dus een andere dimensie gaat het dan uitgebeuren, gemeente. Wat denkt u van de twee getuigen uit openbaringen? Die gaan een wereldwijd werk doen, gemeente. Dus samen met z'n tweetjes. Dat is een klein kerkje, hoor. En, en, en die gaan aankondigen wat er in Matthäus 24, 14 staat. Die gaan aankondigen dat tot een getuigenis dat, uh, zal het koninkrijk geprekend gaan worden. Voor alle volken. Daarna zal het einde gekomen zijn. Net voor die tijd komen die twee getuigen. Interessant. Gaan we naar Jezaja 57, waarin God zegt dat dit niet altijd boos zal blijven, want we willen benadrukken vandaag. Dat hij zal genezen de mensen die hij zelf levensadem geeft. Hij heeft ze zelf levensadem gegeven. Vers 16 uit Jezaja 57. Want ik zal niet altijd twisten, nog voor eeuwig toornig zijn, anders zou de geest voor mijn aangezicht bezwijken terwijl ik toch zelf de levensadem heb gegeven. Dat heeft God zelf gedaan. Dat zou ik te gek zijn. God die zelf ieder levensadem gegeven is. Hij is en blijft verantwoordelijk gemeente voor u en voor mijn heil. Niet u of ik. Anders zouden we ons op de borst kunnen slaan. Hoe goed ben ik? Hoe doe ik het? Ik ben misschien een stuk beter dan ik. Denk ik wel. Maar u bent net nog niet goed genoeg om uw eigen heil te bewerken. Dat weet ik wel zeker. Om de ongerechtigheid zijn er hebzucht was ik toornig en sloeg het volk. Terwijl ik mij in toorn verborg. Maar het wendde zich af en ging zijn eigen gekozen weg. Zijn wegen heb ik gezien. Doch ik zal het genezen. Het lijden. En het weer vertroosting schenkelen. Namelijk aan de treurenden ervan. Zo zien we gemeente dat zelfs degene die zonden en God bestrafte. En zich voor hem verborgen hield. Hij gaat ze weer lijden. Welke kerk leert dat gemeente? Islam leert het niet hoor. De Bijbel wel. Dat kunnen we hier lezen. Geweldig. Wij in de christelijke wereld, en die is eigenlijk al niet zo christelijk zoals ik net al zei. zijn wel gezegend doordat we gewoon een aantal principes uit Gods woord toepassen. Die worden toegepast hier in deze landen. En dan krijg je automatisch zegeningen. Want als je zijn wetten, als je die toepast in je leven, dan werken die gewoon uit. Dat is de wet van de zwaartekracht, die blijft gewoon ook merken. Maar sommige landen, die zijn gewoon reddeloos verloren. Echt, die gaan het niet meer redden. Ik, ik heb in Pakistan gewoond. Nee, die gaan het niet redden. Heeft mededeel aan het feit dat het ook een islamland is. De grote delen van Afrika, die gaan het niet redden. Deze landen moeten echt wachten tot de wederkomst van Messias. Zodat hij zijn koninkrijk vestigt. Maar dat gaat niet lang op zich laten wachten, gemeente. Dat is een goede boodschap. Want, zoals u weet, bij God is duizend jaar als een dag. En één dag is als duizend jaar. Een soort dubbele bevestiging staat ergens in... De brief van Petrus. Wij leven in de laatste dagen van die 6000 jaar. die aan de mens toebedeeld zijn. aan die zes dagen. 6000 jaar. Maar de zevende dag, de sabbatsrust van 1000 jaar. die komt er aangemeend. Die staat vlak voor de deur. Ik zelf persoonlijk denk dat het geen 25 jaar meer duurt. Als je de Bijbelse jaartellen bij elkaar optelt. als je het echt gaat doen vanaf Adam aan. dan kom je ongeveer nu uit in het jaar 5700. 5900, sorry, 75. 5980. Sinds Adam. Dus. 25 jaar, wel, ik weet het ook niet, maar dat is als je de Bijbel gewoon gebruikt en de cijfers daarvan bij elkaar optelt. Dus we moeten nog even wachten voordat deze fantastische profetieën werkelijkheid worden. Maar er is een boodschap, ook voor hun, voor al die landen in het Midden-Oosten die door islam geregeerd worden. En waar het nu de meest afgrijzelijke zaken plaatsvinden, Afrika, en al diegenen die vlees eten... Nou, maar nu even je het daarover hebben. Nou, dat, dat staat ook in de, in, in, in, in de psalm, uh, in dezezelfde Jezaja-brief. En wie doet dat niet in Nederland, en in Duitsland, en in West-Europa, en in Amerika, niet te geloven? Nou, even kijken wat Jezaja erover zegt in Jezaja 65. We zijn al aardig aan het einde aan komen, hoor. Ja, in 65 vers 1 tot 5, raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen, te vinden voor hen die mij niet zochten. Ik zei dat tot het volk dat mijn naam niet aanriep, hier ben ik, hier ben ik. De ganse dag bereidde ik mijn armen uit naar een opstandig volk dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg die niet goed is. Een volk dat mij bestendig openlijk krenkt door te offeren in de hoven en offers te ontsteken op de tichelstenen die in de graven zitten... en op de verborgen plaatsen overnacht en die vlees van zwijnen eten en in wie er zwaadwerk voedsel is... Die zeggen, blijf daar, nader mij niet, want ik ben voor u ongenaakbaar. Wat zegt God over hen? Deze zijn een rook in mijn neus, een vuur dat de ganse nacht brandt. Deze mensen waren oorspronkelijk niet geroepen. Weet ik wel. Ze provoceren God door varkensvlees te eten en andere zogenaamde lekkernijen, mosselen, alikruiken, slakken. <lacht> André, Zeeland, <lacht> wordt van gegeten van dat spul? <lacht> Ik heb trouwens gelezen dat die twee mensen, twee jonge mensen die waren op huwelijksreis en die waren ineens overleden en ik heb begrepen dat die mosselen hebben gegeten die sterk verontreinigd waren. Verschrikkelijk ja. Toch ze zullen God vinden terwijl ze niet naar hem zochten vers 1 en 2. Kijk maar wat Jezaja 17 daarvan zegt. Jezaja, 17, eh, Jezaja 66 vers 17, neem me niet kwalijk. Ver, Jezaja 66 zaten we in. Z zitten we nu in, vers 17. Zij die zich heiligen en reinigen om achter de ene man in het midden der hoven naar de hoven te gaan. Die zwijnenvlees eten, gruwelijke beesten en muizen zullen tezamen verdwijnen uit het woorden sere, Want ik ken hun werken en hun gedachten. De tijd komt om alle volken en talen te vergaderen. Ze zullen komen en mijn heerlijkheid zien. Ik zal onder hen, vers 19, een teken doen. En ik zal uit hen de ontkomenen... Zenden naar de volken, naar Tarsenspul en Lut, die de boogspannen naar Tubal en Javan, de verre kustlanden, Japan, Tubal, gedeelte in Siberië. Die de tijding aangaande mij niet gehoord hebben, nog mijn heerlijkheid hebben gezien. Opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. Dat is toch een wonder, gemeente. Het handelt hier over een tijd, dit handelt over een tijd als de Messie is alles teruggekeerd. Dus het vrederijk is al wel begonnen, maar elke uithoek is nog niet bereikt. Hoewel hij degene bestraft die onrein voedsel eten, en dat staat voor godsonderwijzing, het is niet alleen om onrein voedsel, maar goed, het wordt voor Gods, heel godsonderwijzing, moet je daarin zien, zullen ze toch uit alle talen vergaderd worden, zullen zijn heerlijkheid zien en zelfs zijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. De godsdiensten van deze wereld geloven in een meer elitaire benadering. Alleen de goede, de goede katholieken, de goede christemeerden, de goede protestanten, maar de overgrote meerderheid, die gaat in een half uur aangebraad worden, hoor. Ja, goed, dat geloven ze. Bijbel is geen maar goed. Jezaja 25, ga ik nog eens even naar terug. Vers 9. En men zal te dagen zeggen, zie, deze is onze God... ...van wie wij hopen, en dat hij ons zou verlossen. Dit is ja, wij op wie wij hopen. laten we juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. Maar let op, gemeente, deze volken zijn nu nog niet gered. Dit gaat over een toekomende tijd. En wanneer is die tijd dan? Als die sluier, waarmee de alle volken omsluierd zijn, zal vernietigd zijn... Je zei 25, 7. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle natieën omsluiert... en de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn. Wanneer zal dat zijn, gemeente? Dat kan eigenlijk alleen maar zijn na, na het duizendjarig rijk. Want zoals u weet zal aan het einde van deze periode... zal Satan nog een keer worden losgelaten. Zodat hij alle volken en zal verleiden. Gog en Magog zullen vernietigd worden... Ezekiel 38, 39. Schitterend om daar een bijbelstudie over te geven. Twee keer, maar ook openbaringen. Dus het moet na deze zevende dag van duizend jaar zijn. Aan het einde daarvan. Dat is zo gek nog niet. Want gemeente, we hebben ook nog een achtste dag. De laatste grote dag. kennen we ook. De laatste grote dag van het Feest. Het is de achtste dag. Eigenlijk, het is eigenlijk een aparte dag. En Wat zei Messias daarover? Wat er dan is, op die laatste grote stromen van levend water zullen uit u vloeien. Het ziet uit naar een geweldige tijd daarna. De achtste dag is een nieuw begin. En waarom zou deze ook geen duizend jaar kunnen duren, zoals de zevende dag, het millennium? Maar het kan ook veel langer. Bijbel zegt er eigenlijk niet zoveel over. Dus de vraag wanneer deze tijd zal zijn, als de bedekking wordt weggenomen waarmee alle volken bedekt zal zijn, zou heel goed de periode na duizendjarig rij kunnen zijn, die laatste grote dag, Waar het heil aangeboden zal worden aan ieder. Wat gaat er dan gebeuren in die fantastische tijd? Op die laatste grote dag van het Lofotenfeest. Dan gaan we daar even naartoe. Jezaja 65, laatste grote achtste dag van het Lofotenfeest. Omschrijft dan, zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je, Jezaja 65, 17. Ik zie een schep. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar Zij, gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik, ge, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarom zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet lang een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. Nog een grijzaard die zijn dagen niet eindigt. Want de jongeling zal eerst als honderdjarige sterven. Zelfs de zon daar, staat hier, als die er onverhoopt nog is, zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden. Dus er zullen waarschijnlijk toch nog mensen zijn, nadat alles hersteld is, die in de zonde blijven. Ik weet het niet. Hoewel, ze krijgen honderd jaar de kans, nou best wel lang hoor. Ik ben, ik ben pas 68, maar honderd uh, jaar nee, toch wel even de tijd om je te bekeren. Ze krijgen honderd jaar, ja ik denk dat ze gewoon... Ze bekeren zich. Interessant om even te kijken wat Paulus daarvan zegt. Dan gaan we, skippen we even naar Paulus. hij heeft niet zoveel hoeven te skippen. Althans naar andere Bijbelgedeelten. Of andere boeken. Romeinen 9. Paulus haalt hier eventjes Josea en Jezai samen aan. En dat is mooi. Paulus zegt hier Romeinen 9 vers 25. En dat zijn wij die hij geroepen heeft. Niet alleen uit de Joden. Maar ook uit de Heidenen. Gelijk hij ook bij Josea zegt. Ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en de niet-geliefden geliefden. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet. Daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. Interessant. We gaan even terug naar, eh, trouwens, Paulus heeft er nog meer over te zeggen, moet u maar, eigenlijk maar eens verder doorlezen. Het is, is schitterend. Eh. Zegt Paulus in verse, eh, Romein 11, zegt hij dan, vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten, volstrekt niet. Het ja, gaat dan over Israël dan weer. Het gaat ook over, onder de, over de heidenen. Geweldig. Maar goed, we gaan terug naar Jezaja 25 voor de derde keer, denk ik. Jezaja 25 vers 6. En de heren der heerschade zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. feestmaal van wijnen van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde wijnen En hij zal op deze berg de sluier vernietigen. Daar ging het even over. Die alle naties omsluiert. En de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. Dat is wat. En de Heer zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Heer heeft het gesproken. Lees het maar gemeente, het staat er. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. moet u eens goed over nadenken. En als de dood vernietigd wordt, daar heeft Paulus ook wat over gezegd trouwens, in 1 Korinthe 15. Dat wil je wel even voorlezen hoor. Zoals in adem allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen opstelling, als eerste in Christus. Vervolgens in zijn tegenwoordigheid. Zij die van Christus zijn de eerstelingen. Hopelijk mogen wij dat zijn. Daarna de volleinding wanneer hij het koningschap overgeeft. Er is een heleboel gebeurd in die tussentijd. Duinsjaarrijk, achtste dag. Daarna de volleinding wanneer hij het koningschap overgeeft aan hem die God en vader is. Wanneer hij heeft er niet gedaan aan alle heerschappij en alle macht. He, Jezus dus, Yeshua. Want hij moet koning zijn, Yeshua. Totdat hij alle volken, volken, vijanden heeft gelegd onder zijn voeten. Psalm 110 staat er onder andere. Als laatste vijand wordt er niet gedaan de dood. Vers 26. Dit feest, de dood is laatste vijand. Dit feest is er voor alle mensen. Namelijk dat de sluier vernietigd zal worden, die alle naties omsluiert. En de dood zal vernietigd worden. Dat hebben we net gelezen. De Bijbel laat duidelijk zien dat iedereen een kans krijgt, een echte kans. Degenen die echter nu, die in deze tijd hun gelegenheid hebben gehad, zullen deze latere. In een latere tijd denk ik niet meer krijgen, want wat zegt Hebreeën namelijk? Want het is onmogelijk, Degenen die eens verlicht zijn geweest, die van de hemelse gave genoten hebben en een deel gekregen hebben aan de heilige geest. En het goede woord gods en krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de zoon van God opnieuw kruisigen en tot bespotting maken. Dat moeten wij natuurlijk niet doen. Wat hebben we nu gezien? Wat betekent het nu? Het komt erop neer dat sommigen nu geroepen worden en anderen later. Nu in dit tijdsbestek, dit tijdsbestek relatief gezien weinig mensen. En waarom heb ik al gezegd? Zodat veel minder tot geen enkel mens de heilige geest zouden godslasteren. En niet de gift van eeuwig leven van God zouden kunnen ontvangen. En u weet dat God liefde is en dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Is dat plan van God zoals wij dat kennen en begrijpen dan zo ongelooflijk? Nou, voor mij is de theologie van de godsdiensten van deze wereld veel ongelofelijker, Namelijk dat er maar een betrekkelijk klein groepje mensen gered zouden worden. En de miljarden die nog nooit van de ware God en zijn zoon gehoord hebben, voor eeuwig in de poel zullen branden. Dat zou niet een God van liefde zijn, gemeente. Maar een sadistische, een, sadistische, een sardonische God. Dat is voor mij veel ongelofelijker. Isaiah 52 zegt het. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de volken. Aan alle volken en alle einden der aarde zullen het heil zien. Dus eerst een arm, maar het heil. Aangezien dit slaat op alle, op de ogen van alle landen. De landen of naties of alle einden der aarde die nu verblind zijn. Betekent dat ook dat al deze landen dezezelfde gelegenheid van Gods heil zullen zien. Gemeente, we gaan deze bijbelstudie van Jezaja over Gods plan van redding en behoud. Wat aan ieder aangeboden zal worden afsluiten met de laatste schriftgedeelte uit de... Deel Handelingen der apostelen, dat doen we om te laten zien hoe de vader dit gaat doen, dat wil zeggen door wie de vader dit gaat doen. Handelingen 4, vers 11 en 12. Dit is de steen, door u de bouwlieden versmaat, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis, nou, is niet in de besnijdenis, daar hebben we al een keer van gehoord. De behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Wat is die naam? Die naam is Yahweh Red. Yeshua. Eigenlijk het is het ongeveer dezelfde naam als, als Jezja. Dat is ook Yahweh Red. Dat is ook de redder. Redding is van Yahweh. Dus men moet wel de naam van Christus, van Jezus, van Yeshua beleiden. En dan maar zijn offer aanvaarden. Maar dat, dat, dat doen we wel. Conclusie: Gemeente, conclusie. Aangezien grote delen van Gods plan nog niet geopenbaard zijn. Aangezien de naam van Yeshua nu niet door velen is gekend en duizenden jaren onbekend was, aangezien Gods plan behelst redding en verlossing aan alle einden der aarde aan te bieden en aangezien niemand gered kan worden door de naam die redding brengt, Yeshua, dan moet het duidelijk zijn aan ieder die de Bijbel gelooft dat God het plan van redding en behoud voor bijna de gehele mensheid op een later tijdstip zal aanbieden. En dat gaat hij ook doen, de en dag. En dat is ook de boodschap die met name in de betekenis van de najaarsfeesten opgesloten ligt. En er zijn gemeenten op dit ogenblik relatief weinigen die deze feesten onderhouden en begrijpen. 1% van de mensheid, ik denk het nog eens. Natuurlijk, er zijn ook andere groepen die het ook wel doen. Wij doen het in Nederland en andere groepen doen het ook. Maar we kunnen ons natuurlijk wel zeggen, net als Elia, van ja... Ik ben de enige, wij zijn de enige, maar even een beetje rustig jij. 7.000 of die ze de knie niet hebben gebogen. Dus we moeten ons niet op de borst slaan. Maar ik denk toch, ik denk niet dat we de enige zijn, maar het zijn er niet te veel die dit op het ogenblik weten. Maar we hoeven ons niet op de borst te slaan, gemeente. Want, denk niet dat u het van uzelf heeft. Want ik heb zo goed gestudeerd, ik heb het uitgevonden. Helemaal niet. God de Vader heeft het in u geplaatst. Hij roept. We moeten de eeuwige dankbaar zijn, gemeente, voor wat hij ons geeft. Dat wij zelf zo'n geweldig inzicht mogen hebben in het lot van, van onszelf en van, van, van de hele mensheid. En dat we dat dan mogen zien in zijn feesten en herkennen. Mag ik u wat voorlezen uit de laatste schriftgedeelte van mij? Psalm 146. Ik zou wel willen zingen, maar een prachtig gezang trouwens. Psalm 146. Halleluja, loof de Heer mijn ziel. Ik zal de Heer loven mijn leven lang, mijn God psalm zingen, zolang ik nog ben Vertrouw niet op edelen, op een mensenkind bij wie geen heil is... Gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde. Te dien dagen vergaan zijn plannen. Maar welzaligheid die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting is op de Heere zijn God. Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Die de verdrukten recht verschaft. Dat gaat gebeuren, gemeente. Die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere maakt de blinde zienden. Ja, wij richten gebogenen op. Ja, wij heeft de rechtvaardige lief. Ja, wij behoedt de vreemdelingen. Wees en weduwe houdt hij staande, maar de weg de goddeloze maakt hij krom. Ja, wij is koning voor eeuwig. Uw God, o Sion of o gemeente van al is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Loof de Almachtige.